Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. When I leave your door, when we say goodnight, it hurts me more and more. Girl, it just ain't right to end a day like this With no more than a kiss Spend the night just dreaming of the things we're gonna miss If I had my way Girl, we'd be together more and more each day We'd go on forever, lovers hand in hand Can't you understand? When I forgot to be your man Cause I can't get by without you, I need you more this day The way I feel about you there's nothing more to say Cause I love you Girl, I need you And I can't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 When I can say goodnight and still be by your side To dry the tears you cry And I'll have all the love I need to keep me satisfied Cause I can't get by without you I need you more each day The way I feel about you is nothing more to say Cause I love you De eerste twee uur van deze zaterdagmiddag. Die zijn wij goed begonnen met de Boulevard. Uiteraard eh, dank aan onze voorganger David Staats. En volgende week dan is hij gewoon weer van de partij. Ook dan weer eh, tussen 12 en 2 uur. Het is even na twee uur tijd voor Zandvoort op zaterdag. Met zojuist The Real Thing en Can't Get By Without You. Voor Zandvoort en de regio. En in de komende twee uur, drie uur. Hebben we heel veel te doen, Albert Jan. Goedemiddag ja. trouwens en goedemiddag luisteraars. Goedemiddag luisteraars, goedemiddag Rob. Ja, we hebben een heleboel op stapel staan. En uh, natuurlijk hebben we daar uh, de evenementenagenda rond de klok van half vier. We kijken naar de filmagenda van Circus Zandvoort. Want er zijn nieuwe films om kwart voor vier. Uiteraard om half drie het weerbericht. Uh, wat hebben we nog meer? We kijken even vooruit naar Classic Concerts voor morgen. Uh, er zijn vandaag activiteiten op het circuitpark Zandvoort. En daar heeft Jaap Koper een interview met de circuitdirecteur Erik Weijers. Uh, daar komen we op terug. En er wordt natuurlijk ook gevoetbald. SV Zandvoort speelt thuis tegen Voorland. En daar is voor ons natuurlijk onze voetbalfanaat Joop van Nes aanwezig voor de live verslag. En de wedstrijd van Zalvoort uh, 4, die zit er inmiddels op. En uh, die is, uh, hoe, die is, uh, hoe die afgelopen is, dat hoor je verderop in dit programma. <laughs> Eerst weer even wat lekkere muziek. Eros Ramesotti samen met Tina Turner. Hier Daar kapit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 Give all the love Confinati di cuore solo can you no Dietro Detrogi ste cantini nel luogo di Sto pensando a te Oh yeah Sto pensando a Eigenlijk zouden we daar een filmpje van moeten maken. Collega Albert, jouw voorzitter die helemaal uit zijn dak gaat op deze plaat van de baseballs. En your heart and gold. Hier word ik al nou vrolijk van. Ja, toch? Ja, ik ook. Hier word ik Gewoon gezellige van. muziek op de zaterdagmiddag bij CFM. En uh, vanmiddag uh, en vanmorgen zijn er heel wat activiteiten op het Circuitpark Zandvoort, uh, Albert-Jan. Ja, want op het Circuitpark Zandvoort wordt vandaag de eerste editie van de Circuit Short Rally uh, uh, gehouden. Dit gratis toegankelijke rally evenement op de racepiste aan onze mooie Noordzeekust... ...vormt het toneel van de openingsmanche voor de Nederlandse Short Rally Kampioenschap 2011. En wat dat allemaal precies inhoudt, dat vroeg onze, onze verslaggever Jaap Koper aan uh, circuitdirecteur Erik Weijers. Zaterdagmiddag uh, hier op het circuit, het heeft uh, te maken met de circuit Short Rally, tegenover uh, me zit Erik Weijers. Uh, de circuit Short Rally, hoe zijn jullie op dat idee gekomen? Nou, kijk, het circuit bestaat inmiddels al uh, inmiddels 67 jaar. En uh, in het verleden zijn er wel eens rallyproeven hier op het circuit gehouden. Vroeger had de tulperally had altijd een klassementsproef op het circuit. Later de rally van Amsterdam die hier ook uh, het circuit aandeed. Er is ooit een rally sprint geweest. Ook ergens eind jaren tachtig heb ik me laten vertellen. En uh, ja, een tijdje geleden werden wij benaderd door uh, iemand van de sectie rally's uh, van de KNAF. Dus kijk, joh, kunnen we hier op deze accommodatie niet iets doen? Want we zijn op zoek naar locaties waar je nog rally's kunt uh, organiseren. Want het wordt in Nederland gewoon steeds moeilijker. Zijn we eraan gaan kijken en zo werd het idee voor deze Short Rally ge geboren. En eigenlijk is de Short Rally is een beetje de nieuwe titel voor wat vroeger Rally Sprints heette. He, je hebt het, het, het, het Nederlands Rally dat zijn de langere, de professionele rallies. En de Rally Sprints is eigenlijk net even het stapje eronder. en wat kortere evenementen en dat wordt tegenwoordig wordt dat Short Rally genoemd. En daarvan is dit, jaar, dit, dit evenement vandaag de eerste voor het Nederlands Kampioenschap 2011. Uh, is het ook zo dat uh, het ook voor jullie uh, misschien iets is om uh, de rally sport uh, ja, wat, uh, wat draagvlak uh, te geven. Doordat jullie je uh, naam daar ook uh, aan verbinden en de accommodatie daarvoor uh... Uh, geven. Ja, zeker. Uh, kijk, het circuit is natuurlijk multifunctioneel. Hè. We, autosport is nog steeds uh, onze grootste uh, tak van sport die wij hier beoefenen. Daar zijn we ook voor en daar blijven we ook voor. Uh, maar er gebeuren natuurlijk heel veel andere dingen. Hè. Motorsport wordt hier ook bedreven, motortrainingen heel veel. Uh, nou, nu dus ook rallysport. Uh, ja, wij, wij juichen dat alleen maar toe, want hoe meer mensen er uh, op gemotoriseerde manier hier van het circuit gebruik kunnen maken, hoe beter. Ja. Dit is, is de eerste keer? Uh, ik kan me voorstellen, uh, het, het zijn uh, sprints. Waar worden ze precies eigenlijk afgewerkt op het circuit? Uh, nou eigenlijk, we gebruiken vrijwel het hele circuit zoals we dat normaal ook gebruiken uh, tijdens normale autosport evenementen. Alleen ja, wat met rally's maken ze wat meer bochtjes, dus er zijn wat chica's in gebruikt. apart is dat ze rijden tegengesteld het circuit. Uh, normaal rijden we met de klok mee en nu rijden we tegen de klok in. Het circuit is in twee gedeeltes opgesplitst. Ze maken ook een rondje over de perrok waar, uh, waar normaal gesproken de teams uh, staan opgesteld. En er is ook een parcoursuitstel met allerlei bochten en chica's. daar moeten ze ook overheen. En dat uh, maakt het gewoon een heel uitdagend parcours, wat compleet anders is dan uh, wat er normaal met, uh, met autosport gebeurt hier. Dus is het dan ook zo van uh, wat je nu al gehoord hebt van de mensen die hier uh, nu vandaag uh, zijn, van dat had al veel eerder moeten gebeuren? Ja, over het algemeen hoor ik alleen maar positieve reacties uh, van iedereen die er nu bij betrokken is. Dus dit is gewoon hartstikke leuk, uitdagend uh, gebeuren wat het hier is. Met alle respect, vaak worden dit soort sprints toch op, op, op, op, op industrieterreinachtige locaties afgewerkt. En dat is natuurlijk wat minder sexy en wat minder spannend dan hier op dat circuit. En hier heb je echt hele mooie, snelle, uitdagende bochten natuurlijk. Is het ook zo van, uh, nu je vandaag dit uh, gedaan hebt, dat het misschien uh, zoiets is van, nou, dat uh, willen we de volgende keer uh, op een uh, andere plek in het jaar ergens in gaan passen? Ja, nou, dat, dat hangt er even van, ja, vanaf natuurlijk, hè, wat, wat, hoe, of dat past binnen de kalender. Maar wij we willen dit zeker niet eenmalig doen. We hebben dit nu al wel als proef gedaan. Maar de reacties die we krijgen en het enthousiasme ook van de, de autosportief, de club die het organiseert. De positieve reacties vanuit de knaf die we krijgen. De bond. Ja, dat ziet er allemaal gewoon heel goed uit. En willen we het gewoon hier vast op de kalender een plek gaan geven. Goed, dankjewel. Graag gedaan.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 We hebben juist van Jaap Koper in gesprek met Erik Wijs, de circuitdirecteur van het circuitpark Zandvoort. Vandaag de short rally op het circuitpark Zandvoort. En iedereen is van harte welkom om daar een kijkje te gaan nemen. Erachteraan draaiden we twee platen achter elkaar voor je. Als eerste Madonna en Armin Kembler, een wat minder bekend plaatje van er, maar wel enorm leuk. En erachteraan een wat bekendere plaat van Amy Stewart en de Knock on the Woods. Ja luisteraars, en nu vragen wij eigenlijk uw medewerking. Of ik moet zeggen, ZFM vraagt uw medewerking. Dus ik zou zeggen, pak even snel pen en papier. Want wat is er aan de hand? Het volgende is namelijk aan de hand. Uh, we hebben het hier over Fabienne Scipio Bloemen. Want zij zit uh, in het laatste jaar van de opleiding Media Entertainment Management in Haarlem. En voor haar afstudeeropdracht is ze bezig met een luisteronderzoek voor onze lokale radio ZFM zodat wij nadat de, de, de, de cijfers zijn geanalyseerd een, een goede inzicht in, in hebben in welk, naar welke programma's u luistert en naar welke programma's u eventueel uh, interesse zou hebben. En op basis van die uitkomsten, van dat luisteronderzoek... kunnen wij eventueel een nieuw beleid daarop gaan formuleren... of kan het bestaande beleid worden voortgezet, zeker uitgebreid. Dus wij vragen u vanaf deze plek van harte om daaraan uw medewerking te verlenen. En hoe gaat dat? Dat is heel simpel. Je gaat naar www.zfmzandvoort.nl... en op die, op die website staat een grote banner... Uh, of u mee wilt doen met het kijk- en luisteronderzoek. Het, het duurt nog geen anderhalf minuut, twee minuten... en u helpt ons daarmee om uh, wellicht nog betere programma's in de toekomst te gaan maken... of de goede programma's die we al hebben, te continueren. Dus vanaf deze stoel vragen uh, Rob en ik uw uh, medewerking voor deze enquête. Vul hem in, zodat zij uh, uh, de cijfers kan gaan analyseren... en daarop op basis daarvan met een rapport... Naar buiten kan treden. En wij zijn blij met uw medewerking. Gewoon even gaan naar www.zfmzandvoort.nl en vul de enquête in. En met die informatie kunnen wij weer een betere omroep maken van CFM. Hier is Racing! 1970 alweer 1978 oh, Baby lay your Love For Me. Dat was inderdaad de single van Racy. En daarmee werd het uh, half drie bij Sandvoort op zaterdag. Zie het, het en dat betekent in de tijd voor in de in tijd voor het weerbericht met uh, Albert Jan Vos. Albert Jan. Ja, hier waren we weer met het weerbericht en uh, na een zeer tegenvallende vrijdag. De bewolking overheerste gisteren en het werd niet warmer dan 1,4 graden in Hoofddorp en 1,5 graden op Schiphol. Is het vandaag al niet veel beter. Het is opnieuw grijs en bewolkt en de zon krijgen we af en toe te maar te zien. De wind waait uit het zuidoosten en is matig over land en krachtig aan zee, kracht 4 tot 6. En de temperatuur stijgt maar maximaal 4 graden. Vanwege de zuidooster voelt het koud aan. Vanavond en de komende nacht is het bewolkt en valt er wat regen. De temperatuur daalt naar waarden dicht bij het vriespunt en er is kans op gladheid. Ja ja, de wind waait uit het oosten tot het zuidoosten en is matig van kracht tot krachtig. Morgen overheerst de bewolking en valt er af en toe wat regen. Maar met een beetje geluk zien we in de middag ook af en toe de zon. De wind waait uit het oosten tot zuidoosten en is matig van kracht tot krachtig. En de temperatuur stijgt naar maximaal 4 graden. Zondagavond en maandagnacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en enkele opklaringen. Het blijft droog en het koelt af naar ongeveer min 2. Ja, u hoort het goed, min 2. Vriezen. Maandag schijnt dan geregeld de zon en blijft het droog. De wind waait overwegend matig uit het zuidoosten en de temperatuur stijgt naar maximaal 5 graden. Maandagavond en dinsdagnacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden met flinke opklaringen. Het blijft droog en het koelt af naar waren tussen de min 1 en min 3 graden. En tot slot, dinsdag zijn er perioden met zon en blijft het droog. De wind waait uit het oosten en is overwegend matig van kracht. En de temperatuur stijgt naar maximaal 5 graden. Ja, wel ophouden hè, met die kou, uh, Albert-Jan. Nou, morgen. Dus Daar zijn we niet meer van gediend, hoor. Een Beetje gladheid weer en een beetje nee, snippen. Nee nee, nee, nee, nee, vind ik helemaal niet leuk. Nee, maar goed, koude nachten, mooie overdag, mooi met een zonnetje erbij. Kijk, nou, dat is wel lekker. Dat is wel lekker. Maar ja, die wind die maakt het dan weer wat minder aangenaam. Het ja, weerbericht is moet... na te lezen trouwens op www.meteopagina.nl de weersheid van onze uh, weergoeroe Lex van der Hoorn. En uh, vanaf april is hij weer ja, terug. We ben, ben missen hem wel hoor. Ja, ik mis hem ook hoor. Oh, dus. okay. Lex, ik hoop dat het snel april is. En dat ja. je weer terug bent op de radio om half drie. Lijkt mij helemaal goed. Lijkt mij helemaal gold. Mm. Ja, en dan ga ik deze over. Wat een bruggetje. Een zingertje van uh, Andrew Gold. Hier is Never Let It Slip Away. picture Van Andrew Gold en Never Let Us Slip Away Hoorde je deze van Imani Van alweer heel veel jaartjes geleden En die single heet Where Are You Now Nou dat vragen we ook aan jo Joop van Es We proberen een verbinding met hem te krijgen Een klein momentje en dan hebben we een verbinding met Joop van Es Die is vandaag bij de wedstrijd aanwezig SV Zandvoort tegen uh, Voorland. De verbinding gaat niet lukken Nou dan gaan we even wat anders doen toch Ja geen probleem, geen probleem. Ik pak het er even bij en dan hebben we Zandvoort nieuws in het kort Mooi item trouwens. Kijk, afgelopen week hebben we natuurlijk erg veel gehad over de, de, de, het gedoe in het weekend en tijdens de stappen in Zandvoort. Maar afgelopen weekend was het tijdens de uitgaansuren, en dan heb ik het afgelopen weekend, relatief rustig. Veelvuldig surveilleren door het verdubbeld aantal horecaagenten lijkt een preventief effect gehad te hebben. Tot deze conclusie kwamen de gemeente, politie Koninklijke Politie en Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Zandvoort en de individuele horecaondernemers tijdens hun wekelijks overleg. Wel was er één aanhouding voor mishandeling, zoals... Zoals afgesproken is deze persoon meegenomen naar het hoofdbureau in Haarlem. En daar pas de volgende dag verhoord. De betreffende agenten konden na het afleveren van de arrestant weer terug. En konden hun dienst in Zandvoort voortzetten. Nou, okay. dat heb ik dus nog een uh, uh, lik op stuk beleid. Helemaal goed. Oké, okay, nou daar komt hij aan. Whitney Houston. Het kostte even wat moeite, maar we hebben hem. Dankjewel, Roy Haldeman daarvoor. Ja, die zoekt alle plaatjes voor ons uit. Niet Makkelijk, nadal. wat gaan we zo dadelijk aan hem vragen? <laughs> Geen carnavalskraker, hoor, want daar heeft hij er voldoende van. Nou, dat komt pas uh, in het weekend van uh, 5 maart, dus uh, ja, nog even wachten. Carnaval is het nog lang niet, Roy, maar je bent er wel helemaal klaar voor, volgens mij. En wij zijn klaar om te dansen met Whitney Houston. Hier is I Wanna Dance With Somebody. Oh. Zekere muziek uit de jaren 80 van Whitney Houston en I Want Dance with Somebody. Nou, eens even kijken of de spelers van uh, SV Sanford ook uh, dansend over het uh, gras uh, zich uh, voortbewegen. Daarvoor gaan we naar Jan uh, <laughs> Fres. Ja, nee, goedemiddag. Nou, echt, goedemiddag. Echt dansend is het niet, want uh, Sanford, uh, de 10 minuten die ik nu zit te kijken, uh, die moet behoorlijk op eigen helft uh, gedongen spelen. Omdat uh, de Voorland, de tegenstander, uh, ontzettend veel druk zit. De ploeg gaan houden in Zandvoort. Uh, maar ja, Zandvoort heeft weer zijn een ander team staan. Nu zijn er weer de jongens die uh, vorige keer die waren, zijn weer terug. Dus moet men toch weer heel even aan elkaar winnen. En misschien dat het uh, een hele korte duur is, laten we dat hopen. Want uh, je moet uh, niet op je eigen helft willen voetballen. Goed, we zijn dus vanmiddag tegen Voorland. Een uh, wedstrijd die. Uh... Voor Zandvoort heel belangrijk is, niet alleen voor Zandvoort, want Voorland heeft uh, een straf gekregen van de KNVB. Die mist uh, acht punten hebben ze afgenomen. Zelf. Omdat ze, ja, dat is nogal, wat is niet gering, acht punten zijn er in een mindering gebracht. Omdat ze uh, fraude hebben gepleegd tijdens een wedstrijd. Uh, die hebben ze meteen verloren verklaard gekregen en die moet opnieuw gespeeld worden. En de wedstrijd later was er een massale vechtpartij. En ook daar was de oorzaak een speler of twee spelers van voorhand. Van Amsterdam heeft de KNVB gemeend om uh, acht punten minder te moeten brengen. Dus voorhand staat cijfer onderaan op dit moment. En die heeft die punten dus keihard nodig. Hey, Joop, poel, hebben ze, en... hoe uh, hebben ze fraude gepleegd dan tijdens die ene wedstrijd? Dat, uh, dus, uh, ze hebben een speler, die heeft, ze heeft zich gemeld bij hun. Die uh, krijgt dan een spelerspas. Ten eerste hebben ze toen zijn achternaam als zijn voornaam gebruikt. Bewust. En zijn voornaam als zijn achternaam, dat is al één fraude. Fraude twee bleek het, als hij wel zijn goede naam had opgegeven, dan had het gebleken een, een professionele speelder te zijn die bij RKC speelde. En oh, oh ja. en dat mag dus niet. nee Dan krijg je gewoon straf. En terecht. Ja. En, en, dus, maar ja, er zijn in het verleden nog maar, meer akkefietjes geweest. Dan gaat alles uit het een uitgebroken speler van Voorland. Uh, Boy kan er niet bij komen. Bas Lemmers kan er niet bij komen. Ze uh, speelden in de 15e minuut. Sanford staat nu al 1-0 achter. En ik heb het gezegd, Voorland heeft die punten keihard nodig. Dus die zullen uh, voor alles gaan. Echt tot het gaatje. En Zandvoort moet daar ontzettend voor op gaan passen. Gelukkig uh, aan de andere kant is dat doelpunt uh, in de 15e minuut gevallen en niet in de 85e. Want dan is het nog heel kort dag om eventueel nog in te kunnen halen. Volgens Sanford uh, in ieder geval met de lijn achter. Maar goed, we waren dus met, met dat uh, fraude bezig. Uh, er zijn in het verleden nog wel meer acht met voorhand geweest. En uh, de KVB heeft dus nu gezegd, nou is het einde oefening, acht punten eraf. En ze staan, ik meen, op zeven punten iets in die geest op dit moment. Maar goed, uh, Zandvoort is nu weer compleet, dat zei ik ook al. Um, Michel Armenio is uh, gerechtigd verklaard door de KFB. Dus die mag ook in het eerste meedoen. Is ook aanwezig op dit moment. Is bestaat alleen niet in het veld. Zit op de bank. Uh, die moet natuurlijk even acclimatiseren. Wel in het veld. Nijsselberg, uh, Michel de Haan, uh, en uh, Maurice Mol voorin. Verdedigend. Uh, Kales. Uh, en, even kijken. Billy Fischer. En John Keur. En Ghirai in het middenveld is dan uh, uh, Max Aardewerk. Uh, even kijken. Naar, ja, dus nu even met de ver weg. Uh, Sandvord is dus uh, in mijn ogen op dit moment uh, kan het, het Servische team uh, in het veld brengen. En dat is uh, de laatste paar weken toch wel anders geweest. Nogmaals, we zitten nu in de 17e minuut. Sanford staat met 0-1 achter tegen voorland. Dankjewel, Jap. Uh. En straks gaan we weer terug. Ik heb je around.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 Raad je plaatje... Legislation. And marches alone can't bring integration When human respect is disintegrating This whole crazy world is just too frustrating And you... Ja, en waarom zei ik dat nou, hè? Raadje, plaatje. Nou, een aantal weken geleden was hij in een gezellig café in de Haldenstraat Raadje, plaatje. 13 teams namen tegen haar op, van vier personen per team. En dan kreeg ze een stukje van een plaat horen en dan moesten ze raden welke plaat dat is. En deze kwam ook langs door hoorde, Barry McGuire en Eve of Destruction. We gaan snel over naar Jan Fresh. Het begon aan de linkerkant in de verdediging. Billy Visser liet twee keer zijn man lopen... En de derde keer toen hij er langs ging, kon die bal heel mooi voorzitten. Voorhand eh, kop ons naar 2-0. 0-2 moet ik zeggen dan. Boe, oké. Okay, dankjewel Joop. En uh, ja, tot slot uh, nog even een uh, kort, uh, kort bericht. Uh, ja, en dan hebben we het voor de klassiek liefhebbers. En want dan hebben we het even over morgenmiddag. Want dan zal het bekende Dudok Quartet een concert in de reeks Kerkpleinconcerten van Classic Concerts verzorgen. Vanaf 3 uur kunt u in de Protestantse kerk aan het Kerkplein genieten van werken van Jozef Haydn, Sergej Prok... Prokofjev en Ludwig van Beethoven. Het concert begint om drie uur en de deur van de kerk gaat om half drie open. De entree bedraagt vijf euro, maar is gratis voor de vrienden van Classic Concerts en jaarkaarthouders. Morgen genieten van Haydn, Prokofjev en van Beethoven vanaf drie uur in de Protestantse kerk op het Kerkplein. Nou, dit was hem alweer, het eerste uur van dit programma. Zometeen zijn we er nog twee uur lang. Graag tot zo.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 Dikter Hark met het NOS Journaal. De zoon van de Libische lijnen Gaddafi heeft gewaarschuwd voor een burgeroorlog in zijn land. Na de betogingen van de afgelopen week zei hij in een tv-toespraak... dat het leger achter Gaddafi staat en zal vechten tot de laatste man. Ook benadrukte hij dat het Libische leger anders is dan dat van Egypte en Tunesië... waar de militairen de kant kozen van de betogers. Zoon Saif Gaddafi erkende wel dat het fout was om het vuur te openen op de demonstranten. Hij beloofde hervormingen en loonsverhogingen op voorwaarde dat de demonstraties stoppen... Volgens mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch zijn er in Libië tot nu toe meer dan 200 doden gevallen. In de Somalische hoofdstad Mogadishu is een autobom ontploft bij een trainingskamp van de politie. Daarbij zijn zeker 10 doden gevallen. Volgens een woordvoerder van de politie reed de auto met grote snelheid naar het kamp... en liet de zelfmoordterrorist de wagen daarna ontploffen. Wie er achter de aanslag zit is nog niet bekend. Vancouver is opnieuw uitgeroepen tot leefbaarste stad ter wereld. De Canadese stad voert al vijf jaar de lijst aan. Die wordt opgesteld door onderzoekers van het Britse weekblad The Economist. Vancouver scoort het best op stabiliteit, gezondheidszorg, cultuur, milieu, onderwijs en infrastructuur. Op de tweede plaats staat Melbourne in Austra Australië. De Oostenrijkse hoofdstad Wenen staat op de derde plaats. En de minst leefbare stad ter wereld is volgens de onderzoekers Colombo in Sri Lanka. De arbeidsvitamine vieren vandaag zijn 65ste jarig bestaan. Het AVO-programma is het langslopende radioprogramma ter wereld. Zaterdag werd arbeidsvitamine al 65, maar op die dag is er geen uitzending. Vandaag is een speciale aflevering op Radio 5 Nostalgia... de zender waarop de arbeidsvitamine op werkdagen te horen is. Tussen 10 en 12 schuiven oud-presentatoren aan bij Jan Steeman... die het programma nu presenteert. Het weer nog, het licht tot matig. Ook later vandaag blijft het koud, maar zonnig... Wordt nul graden in het noorden tot een